Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bij grondverkoop langs het Nederlandse spoor is mogelijk sprake geweest van omkoping. Het Openbaar Ministerie doet volgens het AD onderzoek naar het bedrijf Bakken Vastgoed... dat in 2014 voor een klein bedrag stukken grond langs het spoor van de NS kocht. Een voormalig aandeelhouder van een ander bedrijf dat ook in de race was voor de aankoop... zou zijn omgekocht door Bakken. Het OM zou twee verdachten in beeld hebben...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 De Franse regering wil demonstranten in gele hesjes strenger straffen... na de nieuwe gewelddadige acties van afgelopen weekend in Parijs. Ze drongen in ministerie in Parijs binnen... en spullen in chique wijken in Parijs werden in brand gestoken. De wet tegen onaangekondigde demonstraties wordt volgende maand besproken... in het Franse parlement. Welke nieuwe straffen de Franse premier precies wil invoeren... zei hij er niet bij. Groningen en Friesland zijn bezig met het sluiten van dijkdoorgangen vanwege het stormachtige weer en de hoge waterstand. In de loop van de ochtend wordt ook dijkbewaking ingesteld. Vanaf half elf controleert een grote groep mensen of de dijken zich houden. De bewaking wordt eerder ingesteld dan gebruikelijk... omdat de containers en andere spullen die vorige week van een schip vielen... de dijken flink kunnen beschadigen. In Zeeland wordt gekeken of de Oosterschelde-kering dicht moet. Dijkbewaking is daar niet nodig.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 Langere files staan er nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eemnes 5 kilometer file. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breuken en Utrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 Watergasmeer richting de Nieuwe Meer tussen het Koenplein en de Koentunnel. Daar staat 6 kilometer met een vertraging van een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht na een aanrijding. Dan 10 minuten vertraging op de A27, Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Utrecht. En tenslotte de N245, Schagen richting Alkmaar tussen Sint Pancras en Herugewaard. Een file van 2 kilometer met een vertraging van ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Sitting, sitting, into the future. Heb ik de volmaakte liefde? Nu? Drink ik uit een pure waterboom en slaap onder een dek?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 lidmaat van Zandvoort. So it seems to be Fumemos como fumamos yeah. siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo. que yeah. se jode que no mismo. Yeah. Yo digo,